Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De biertjes en witte ballen vliegen bij restaurants over de toonbank. In verschillende steden opent de horeca uit protest de deuren. Ze hadden gisteravond gehoopt op goed nieuws tijdens de persco, maar dat was niet het geval. Onder meer in Utrecht zijn er een paar tenten open. Maar de burgemeester daar wil dat niet. Toch is het er gezellig, vertelt deze verslaggever van RTV Utrecht. Mensen drinken bier, maken selfies. Blij dat ze eindelijk weer naar de kroeg kunnen. En tegelijkertijd heerst er ook wel een beetje een gespannen sfeer, want de boa's kunnen elk moment op de stoep staan om de tent te sluiten. En dat hebben ze al gedaan. Een café in de buurt van de Dom is al dicht. In Zuid-Limburg staan de burgemeesters het vandaag wel eenmalig toe. Ze delen daar geen boetes uit. Er loopt volgens het OM een aangifte tegen iemand bij The Voice of Holland. Volgens RTL Boulevard gaat het om Ali B, die seksueel overschrijdend gedrag rond het programma heeft vertoond... Dat een onderzoek naar het talentenprogramma rond die show zou door meerdere mensen sprake zijn van gedrag dat te ver ging. Wendleider Jeroen Rietbergen is opgestapt. In een verklaring zegt hij dat hij seksueel contact heeft gehad met vrouwen die betrokken zijn bij het programma. Hij geeft toe dat hij fout zat. Ook andere personen binnen het programma worden beschuldigd. Totdat een onderzoek klaar is, wordt de voice niet meer uitgezonden. In Los Angeles ligt het spoor bezaaid met karton van dozen en plastic zakken. Dieven plunderen voorbijrijdende treinen om pakketjes te jatten, zegt deze man van het spoorbedrijf. They don't care. Als de trein is of niet. Ze jumpen op de trein, pop de lock en beginnen te wat ze zien. Iedereen van testkits voor COVID tot furniture, tires bicycles. Ik ben met deze company voor 8 jaar en ik heb het nooit gezien in mijn hele 8 jaar. Door corona wordt steeds meer via de post besteld en de dieven hebben het nu dus op treinen met dure spullen gemunt.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 You that I never leave, but I sacrificed your love for more than the night. I tried to put up a fight.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 Ik ging al met een uh, geweldige intro. Nee, je luistert niet naar Dawn FM. Maar dat is wel het intro van uh, dit uh, plaatje. De nieuwe The Weeknd, The Sacrifice. En welkom bij CFM. Bijna Dawn FM. En wij zitten op 106.9 in de Eter. Het is uh, even na twee uur. Albert Jan, goedemiddag. Ik ben er weer hoor. Welkom terug, Rob. Ja, hoe was jouw uh, weekendje vrij uh, vorige week? Oh, dat, dat was, heel, was even wennen. Ja, dan, ja toch. Ja, maar je, moet dat niet, je moet niet, niet, niet vaker keer zo'n weekendje ertussen uitknijpen. knijpen. Nee, dat was even niet de bedoeling, maar goed. Je bent even, weer. Even Hoofddorp uh, weer uh, gezien, uh, zeg maar, vanuit een bepaald gebouw. Ja. En uh, nou ja, dat hebben we ook weer overleefd. We gaan weer radio maken. We gaan weer radio maken. Zaterdag, ja, vandaag heerlijk, zaterdag 15 januari. Ja, nou, er is nogal wat reuring in het dorp, hè? Ja. Poepoe, daar gaan we uitgebreide uh, aandacht aan besteden. Zijn we weer open? Uh, we zijn weer even open, ja. Uh, goed, uh, daar kom ik later met Zandvoorts, Zandvoorts nieuws in het kort uiteraard nog op terug. Uh, we komen in de tussen half, tien over half drie, uh, herhalen we het uh, interview wat uh, collega Ben Sonneveld vanmorgen had met, uh, met burgemeester Molenburg. Het heeft natuurlijk alles te maken met het openen van de terrassen vandaag tussen één en vijf. Om kwart over drie gaan we even live schakelen met uh, Ron Brouwer van Lal en Hardy. En ik ben erg benieuwd uh, hoe hij de zaak voor elkaar heeft. En, uh, hij had zelfs al iemand binnen zitten toen wij daar een kwart voor één vanmiddag waren. En dat is niet de bedoeling volgens nee, mij. Die kan geen klok kijken. <laughs> nee, nee, nee, inderdaad. Maar het is allemaal takeaway, heb ik begrepen. Ja, hoe, hoe dat allemaal precies in, in, in zijn werk gaat, dat hoort hij allemaal om kwart over drie... als we Ron Brouwer gaan bellen. Uh, uiteraard hebben we natuurlijk om half vier de evenementenagenda... en ook om half drie natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht. Ook het dier van de week om half vijf ontbreekt niet. En uh, die luistert de, naar de passende naam Goor. Nou, ja, niet die goor, maar dit is een andere goor. Dier van de Week, half vijf. Het gedicht van de week, ja, staat natuurlijk helemaal in het teken... van de actie die vandaag uh, wordt gevoerd in het centrum van Zandvoort. En de, de, uh, de titel van dat gedicht is... Je zult nooit alleen lopen. Dat, dat zegt al een heleboel, natuurlijk. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, om kwart over vier Pit Report. Want er is toch weer wat, wat nieuws uh, uit de, uh, de wereld van de Formule 1... En met name over uh, ja, toch een lopende conflict, of niet-conflict, met Lewis Hamilton. En hoe die stand van zaken is op, uh, met het onderzoek op dat moment. Uh, goed, uh, ik zou zeggen, en natuurlijk hebben we veel Zandvoorts nieuws in het kort. Ook het in het tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. We zijn er weer een weekend lang tussen twee en uh, vijf uur. Een hele middag en kijken doe je via www.zfm-.nl En uh, inderdaad, gelukkig uh, zitten we niet in Amerika, maar gewoon in Nederland. This is not America, joh, de David Bowie. En hier is de nieuwe single Did van uh, Lawrence Spencer-Smith. Watch my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning. When you got home from work. Making plans to travel around the world.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 Don't deserve the one thing that you love. De nieuwe muziek hoor je All zeker langskomen year, bij je eigen lokale radio, CFM. Deze Lauren uh, Smits, de nieuwe ziel heet uh, Fingers crossed. crossed. En uh, ja, over een aantal weken zal hij waarschijnlijk wel uh, de hitparades gaan bestormen. Nou, Albert-Jan heeft het aan het begin al gehad over, die, uh, begin van dit programma over de geweldige actie van uh, de ondernemers vandaag uh, in Zandvoorts. En waarschijnlijk komt dat ook langs in het nieuws, uh, Albert-Jan? Uiteraard. De Zandvoortse ondernemers zijn vandaag actie aan het voeren. Om één uur is het begonnen en het duurt tot vijf uur. Dan verwelkomen diverse horecazaken die aan takeaway doen gasten op het terras. Het is een protest tegen het coronabeleid dat in de ogen van de ondernemers veel te streng is. De gemeente is op de hoogte van de actie. Zandvoortse horecaondernemers verwelkomen u graag vandaag op het terras. Van 1 uur zoals gezegd tot 5 uur zijn de terrassen in Zandvoort veilig en met 1,5 meter afstand open voor takeaway. Er is geen bediening, maar wel ruimte om op het terras plaats te nemen nadat u een takeaway hebt besteld. Er wordt uh, uh, wel alcohol geschonken. Dat was nogal een puntje gisteravond nog. Op... Ja, klopt. Op het laatste moment uh, mag het toch. Al start van de actie werd exact om 1 uur bij diverse horecazaken en zeker andere ondernemerszaken het nummer You'll Never Walk Alone gedraaid. Zoals gezegd, de actie duurt tot 5 uur en daarna worden de terrassen weer opgeruimd. De protestactie wordt geïnitieerd door de ondernemerskoepel Ondernemersbelangen Zandvoort, OBZ in het kort... en in goed overleg met de gemeente Zandvoort georganiseerd. De gemeente heeft begrip voor de protestactie en voor de ondernemers. Na bijna 14 jaar heeft Lana Lemmens, directeur Zandvoort Marketing... aangegeven per 1 mei 2022 haar functie neer te leggen. Met haar vakkennis, enthousiasme en betrokkenheid... heeft Lana Lemmens aan de basis gestaan van een nieuwe organisatie... en daarmee een nieuwe manier van vermarkting van de badplaats van Zandvoort geïntroduceerd. Het bestuur betreurt haar besluit, maar begrijpt dat zij na 14 jaar toe is aan een nieuwe uitdaging. Peter van Limburg, voorzitter van voor bestuurder Stichting Marketing Zandvoort... Lana is vanaf de oprichting bij de organisatie betrokken geweest. Ook heeft zij op uitstekende wijze de transitie van VWV Zandvoort naar Zandvoort Marketing geleid... en zich met hart en ziel ingezet voor het merk Zandvoort. Wij wensen haar veel succes voor de toekomst. Op een later, er volgt op een later tijdstip een uitnodiging voor een afscheidsreceptie... en de actie, exacte invulling is mede afhankelijk van de dan geldende covid-maatregelen... Eind oktober vorig jaar werd de nieuwe lokale politieke partij... ...Jong Zandvoort aangekondigd. Daarna bleef het echter een tijdje stil. Nou, nu blijkt omdat er nogal wat onzekerheid was ontstaan... ...over de naam van de partij. Maar nu is er witte rook. Jong Zandvoort doet definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Uh, een van de procedures is dat een partijnaam wordt geregistreerd... ...bij de gemeente die, die dit vervolgens ter goedkeuring voorlegt... Aan, ...aan het Centraal Stembureau... Het bleek al snel dat een landelijke partij met de naam Jong bezwaar had, zou maken tegen deze naam. Toch keurde het Centraal Stembureau de naam goed. Echter was de gemeente vergeten om dit besluit te publiceren. Uiteindelijk is dit later alsnog gebeurd, maar pas na de termijn waarin wijzigingen kunnen worden aangebracht. Stel dat er officieel bezwaar gemaakt zou worden tegen de naam, was er een groot probleem ontstaan. Gelukkig werd geen gevolg gegeven aan het bezwaar en is er geen beroep binnengekomen... Waardoor de naam Jong Zandvoort alsnog definitief is goedgekeurd. De kans is vrij groot dat gemeente Belangen Zandvoort niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. Het is de partij vooralsnog niet gelukt om voldoende kandidaten te vinden. Fractievoorzitter Astrid van der Veld. Vooralsnog ziet het er naar uit dat gemeente Belangen Zandvoort deze keer niet aan de verkiezingen zal deelnemen tenzij er voor 25 januari alsnog voldoende geschikte mensen... die het gedachtegoed en de programma van onze partij ondersteunen zich aanmelden. Van der Veld geeft aan dat als het zover komt... gemeente Belangen Zandvoort zich evengoed zal blijven inzetten... voor de Zandvoortse gemeenschap. En de oudere partij Zandvoort, OPZ, heeft afgelopen woensdagavond... de 15-koppige kandidaat en het verkiezingsprogramma vastgesteld... voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart... De grootste verrassing is de nummer twee op de lijst. Belinda Geuranson, die zeer recent terugtrad als raadslid voor de VVD. Tijdens de algemene ledenvergadering van de partij Zandvoort op 12 januari jongsleden... is de voorgestelde kandidaat lijst door de leden goedgekeurd. Dus Belinda Göransson blijft behouden voor de lokale politiek. Dankjewel Albert-Jan, dat was het nieuws en ook heel veel politiek nieuws. Wil je meer over de politiek weten en de verkiezingen van maart van dit jaar... dan kan je kijken op www.zandvoortkiest.nl Zandvoortkiest.nl. daar vind je meer over... Alles wat uh, met de Zandvoortse politiek te maken gaat hebben... wat betreft de verkiezingen die eraan gaan komen dit jaar. Dus kijk even op die website. Gezamenlijk initiatief van alle media hier in Zandvoort. Eddie Mercury, oftewel Queen en Radio Gaga bij live uit we draaiden ditmaal inderdaad uh, de live versie van uh, die single. Ja, het is uh, bijna half drie. Even kijken wat het uh, weer de komende dagen gaat doen. Want het is wel weer be, be, koud buiten. De bewolking heeft op deze zaterdag de overhand met name de eerste uren komt nevel en mist voor. Mogelijk dat het later vanmiddag de zon even schijnt. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind en het wordt maximaal 6 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het koelt af naar een paar graden boven nul. Maar in de loop van de nacht loopt het kwik weer op. Morgen is het opnieuw bewolkt en in de middag valt wat lichte regen. Ook kan de zon even tevoorschijn komen. Er waait een matige westenwind en het wordt 8 graden. Maandag en dinsdag ziet het weerbeeld er vriendelijker uit. De zon schijnt geregeld en het blijft op beide dagen droog. Er waait een matige westen tot zuidwestenwind... en het wordt maandag 8 à 9 graden en dinsdag wordt het maximaal 7 graden. En tot slot, vanaf woensdag is het licht wisselvallig met een mix van wolken... soms zon en af en toe wat lichte regen. De wind krijgt, de, de wind krijgt een voorkeur voor het noorden tot noordwesten... en de temperatuur valt terug naar een graad of 7 voor de tijd van het jaar is dit een normale temperatuur. Al dus Rico Schreuder. En het weer is na te lezen bij Rico Weer. Of kijk ook eens op de CFM-app. Dat was het weer. Zie je En op onze app niet alleen het weerbericht, maar uiteraard ook live luisteren. En de laatste nieuwtjes uit Zandvoort... Dus mocht je de app nog niet hebben, downloaden we dan nu in de Play Store is die gratis uh, verkrijgbaar. Zoek even onder ZFM Salfords en uh, geniet van alle mogelijkheden die de app jou biedt. Of Over uh, weer gesproken, hier is Raina Shine van 5 Star. De jaren heeft uh, deze band 5 Star een aantal hits uh, gescoord. Daarna is het nooit verder gegaan eigenlijk. Beetje jammer, ze maken best wel lekkere muziek. Dit was een van hun uh, grootste hits uh, uit die tijd, inderdaad de jaren 80. En Rain or Shine, de tijd dat we nog cassette decks hadden en platenspelers, Albert Jan. Ja, Weet klopt. je nog, een mooie gouden oude tijd, uh, zeg maar. Die uh, hebben we nog, hoor. Ja, we hebben hem nog steeds, die maar we nog. het blijkt trouwens, over uh, platen gesproken, dat er... Uh, uh, al twee jaar geleden in Nederland... meer platen werden verkocht dan cd's. Ja, maar weet je, weet je toevallig hoe, hoe duur die LP van Adele is? Nee, geen idee. 40 euro. Ja, dat, nou ja... Ja, ja, dat is ja, een, een, een, een, een beetje be be omrekenen. En uh, met de tijd betaalde je ook 25 gulden voor een, uh, ja, klopt. Voor een uh, LP. Dus uh, inderdaad. Maar het is een dure liefhebberij. Maar wel uh, ja, het geluid is gewoon mooier. Hè. Dat hebben we al vaker gezegd. Uh, een plaat uh, klinkt toch uh, wat uh, warmer. Wij moeten het nog even doen met de mp3'tjes uh, vandaag. En uh, een daarvan is deze. Paul uh, de Munnik en Mo. En stap maar in bij mij. Voor het eerst lijken we alle... Weer langzaam terug, wat een onwerkelijke reis We gingen samen door de wind, nu komt de zon ons tegemoet Zoek naar vertrouwen in de tijd, stap maar in bij mij Het jaar was anders dan gedacht Langer dan voorheen, maar de tijd die deed niet mee. Ik wilde zoveel meer gedaan, ik wilde leven, ik wilde gaan. Maar het viel niet in elkaar, wat ik deed. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug, wat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 Lijkt het je op uh, ideeën, Albert-Jan, deze plaat, ja, ja, ja, Stap maar ja, ja, in ja, bij ja, mij. Ja, ja, ja. Mo en uh, Paul de Munnik, inderdaad een leuke nieuwe Nederlandstalige zingel. Stap maar in bij mij. Nou, het uh, is echt uh, gebeurd om 1 uur uh, vanmiddag. De terrassen gingen weer even open, heel tijdelijk. En het gaat om een uh, protestactie. Ja, en ze hebben het over het takeaway en je mag alleen maar uh, uh, uh, uh, op het terras en anderhalve meter ertussen. Maar ja, hoe dat precies gaat, dat, uh, weet u, daar weten we meer over op uh, kwart over drie. Want dan schakelen we live naar Ron Brouwer uh, van Lawler en Hardy. Over uh, ja, hoe, de, hoe hij de regels uh, uh, uh, uh, ja, bezigt om het zomaar eens te zeggen. En, uh, hoe het bij hem gaat. Dus dan krijgen een live verslag vanaf de Halterstraat. Ja, en wel of geen bier? Wel of geen bier. Maar dat, dat, was, gister, dat was gistermiddag nog geen alcohol. Hè? Maar er is gisteravond nog besloten dat het wel mocht met alcohol. Dus er is weer zwaar over vergaderd aan de stamtafel. <lacht> ja, ja, waarschijnlijk. <lacht> maar goed, wie er ook mening over heeft... en de, de actie in principe ook steunt is burgemeester Bonenburg. En die was vanmorgen natuurlijk te gast bij Goedemorgen Zandvoort... en sprak met Ben Zonneveld over de protestactie. Gisteren is uh, te horen gekregen dat uh, horeca en uh, cultuur gesloten blijft... tot minstens 25 januari. Dat heeft het OBZ, Ondernemers Belangen Zandvoort... Uh, in samenwerking met een aantal ondernemers een persbericht laten uitgaan. En ik zal een klein stukje daaruit voorlezen... Het eerste, de opening is uh, dat OBZ uh, uh, en ondernemers een protestactie gaan doen. En die is vanmiddag TKW. horeca-ondernemers verwelkomen u graag zaterdag 15 januari op het terras. Van 1 tot 5 zijn de terrassen veilig en met anderhalve meter afstand open voor TKW. Er is geen bediening, maar wel ruimte om op het terras plaats te nemen nadat u een TKW heeft besteld. In tegenstelling tot het persbericht dat er geen alcohol... wordt er wel alcohol geschonken, hoor ik net. En om 17.00, om vijf uur, zal de protestactie afgelopen zijn... en ruimen de ondernemers de terrassen weer op. TKW blijft op de plekken wel staan. Zandvoort laat van zich horen. Goed, um, tegenover mij zit burgemeester Molenburg. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Zonneveld. Uh, u heeft natuurlijk uh, in, in dit... Uh, Persbericht, bent u redelijk vroeg op de hoogte gesteld daarvan? Uh, dat klopt nou in, in die zin vroeg. Uh, wij zijn gisterochtend benaderd door een aantal ondernemers... die dit plan aan ons hebben voorgelegd. Uh, en uh, met ons als gemeente graag in gesprek wilden... Nou ja, hoe wij er tegenaan keken en op welke wijze ze dat uh, konden vormgeven. Dus uh, gisteren is dit uh, met elkaar besproken. Vervolgens is er ook nog uh, in de regionaal verband... tussen alle burgemeesters in uh, Kennemerland... Gesproken over hoe wij met soortgelijke verzoeken in andere gemeenten uh, omgingen. Dat hing ook een beetje af van de vraag wat er uh, nog van signalen uit, uit Den Haag uh, zou komen. Um, en uiteindelijk gistermiddag uh, hebben de ondernemers besloten om uh, de actie uh, door te laten gaan. Um, in, in de hiervoor. Heeft u al een, een persverklaring laten uitgaan over uw overleg met de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten? Kunt u dat uh, verduidelijken? Ja, goed. Wat, wat uh, wij deze week uh, zagen, is dat er toch een toenemende oproep is in de richting van uh, de regering in Den Haag. om naast de medische aspecten van de, van de huidige crisis. ook de maatschappelijke aspecten heel duidelijk mee te wegen in alle maatregelen. Um, dat doet niks af aan de ernst van het feit dat we nog steeds in een, in een diepe crisis zitten. We heeft gisteren de persconferentie kunnen zien dat het aantal besmettingen als gevolg van het virus enorm toeneemt. En dat leidt misschien op dit moment nog niet tot hele duidelijke grote aantallen mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar dat betekent wel dat er heel veel mensen thuis zitten, ziek of in quarantaine. Dat gaat op dit moment om zo'n 80.000 mensen per week. 800.000 mensen die op dit moment thuis zitten. En dat kunnen er veel meer worden. Dat kan dus betekenen dat hele sectoren ontwricht raken. En dat je straks überhaupt je winkel niet meer open kan doen... omdat er geen personeel is, omdat iedereen thuis zit. Moet je dan niet de andere kant op? Nou, de, de, de, de ernstige situatie is er wel. Tegelijkertijd is ook de roep uit de samenleving... Um, om toch te verruimen en toch meer mogelijk te maken... ook in relatie tot het aantal ziekenhuisopnames is groot. En um, dat ondersteunen wij in ieder geval vanuit Zandvoort... Uh, en we hebben ook via verschillende kanalen ook, uh, dat laten weten. We hebben, uh, ik ben blij dat, dat de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... waar alle gemeenten bij aangenomen zijn met 100% van de stemmen... donderdag op een ledenvergadering ook die oproep in de richting van Den Haag heeft gedaan. Die oproep is gedaan. En, uh, gisteren was die persconferentie. Het gaat heel erg over besmettingen, besmettingen en thuiszitten. U haalt het ook aan. Een gedeelte van de maatschappij uh, gaat waarschijnlijk ontwricht worden... omdat iedereen thuis moet blijven zitten... Moet je dan niet van die quarantaineplicht af? Nou, dat, dat is één van de zaken die ook speelt. en uh, Waar dus ook een, een, een aanscherping op zou komen. Dat uh, er heel goed gekeken wordt van hoe lang moet je in quarantaine... en wanneer ben je in quarantaine en hoe lang ben je besmettelijk. Um, dat, ik zie dat in mijn eigen omgeving ook. Mensen die uh, zitten uh, thuis en tegelijkertijd zijn ze zonder klachten. Dus ik verwacht ook dat daar de komende periode... echt wel, ook wel een, een, een aanscherping op die quarantaineplicht komt. En we zijn uh, uniek in Europa zo'n beetje aan het worden... met allerlei uh, dingen die nog dicht zijn... terwijl uh, uh, iedereen uh, de grens overgaat om, om, om een biertje te doen of cultuur op te snuiven. Gisteren was de mevrouw van uh, Valkenburg op televisie en uh, de burgemeester ook. En die zei, ja, ik ga gewoon open. Uh, hoe staat Zandvoort daar tegenover? Want dit zijn natuurlijk eigenlijk acties die tussen haarjes niet kunnen... Maar wel gebeuren. Ja, nou laten we vooropstellen dat we gisteren heel goed overleg hebben gehad met de ondernemers. En die zeiden wij willen graag een statement maken. Wij willen uh, echt uh, laten zien dat we er zijn. En we hebben ook afgesproken, dit is eenmalig. Dus dat doen we vandaag. Uh, om ook echt duidelijk uh, een, een, een helder statement te maken. Vooropgesteld, de regel is dat je niet open kan. Um, het is niet zo dat wij uh, als een stelletje boemhannen staan te handhaven, dat doen we ook niet in de normale omstandigheden, je gaat eerst het gesprek aan op het moment dat mensen toch regels overtreden vervolgens waarschuw je en vervolgens ga je pas over tot echte maatregelen en dat noemen we dan bij excessen um, maar we hebben hier heel duidelijk gezegd um, je, je kunt je laten horen door vandaag inderdaad met deze actie, met die terrassen dit te doen we vinden dat ook een gematigde actie um, nogmaals het mag eigenlijk niet maar tegelijkertijd, we hebben gezegd, we zullen in dit geval dit gewoon uh, uh, door laten gaan. Maar ja, eigenlijk mag het niet, zegt u, maar uh, een heleboel restauranten doen ook TKW. waarom zouden zij geen TKW mogen doen? Dus het uh, mag altijd? Nou, dus? Ik begrijp uw vraag niet. Nou, als zij nu TKW doen en uh, dat zou niet mogen, het mag dus gewoon wel als protestactie. Nee, je mag altijd takeaway doen. Ja, dus, dat, ja. dus dat zouden ze veel vaker kunnen doen? Nou ja, takeaway betekent meenemen. Um, en je, in principe de terrassen mogen onder gewone omstandigheden niet open. Nee, dat is waar. Dat is het grote verschil natuurlijk. Nou, nu, nu, nu kan je wel even op het terras blijven staan. Maar misschien nog even terugkomen op, op het feit dat... dat voor mij is dat daar ook wel een belangrijke reden om uh, van de week uh, dit wat luider te laten horen. Mm -hmm. Dat ik ook die... Situatie, wij zitten hier dan niet tegen de grens aan. Ja, onze grens is, is uh, richting Engeland. Maar um, ja, dat dat natuurlijk een rare omstandigheid is. Dat je de grens overgaat en dat daar allerlei dingen wel kunnen die niet kunnen. En ik ben ervan overtuigd dat de horeca met hele goede maatregelen... met afstand, met mondkapjes en reserveren... Prima in staat is om ook onder de huidige omstandigheden gewoon een aan te kunnen verdienen. Ja, het grappige is dat uh, alle burgemeesters van Nederland het daar wel mee eens zijn. De hele horeca in Nederland is het daarmee eens. Alleen uh, we kunnen de minister-president niet overtuigen. Um, dat gaat natuurlijk leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. U heeft gisteren uh, ook mee kunnen zien op de televisie en tijdens de uh, persconferentie dat de minister-president erg uh, leunt op burgemeesters. Maar die zijn het er niet mee eens. Nou ja, dat, dat, er, is een, er is een permanente dialoog tussen de burgemeesters van Nederland... en die zijn vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad. Dat zijn 25 burgemeesters die praten ja. wekelijks met, uh, met de regering... Um, en u mag van mij aannemen, ik zal er niet te veel over uit de school klappen... dat dat stevige gesprekken kunnen zijn. En wij krijgen mm -hmm. dat teruggekoppeld via onze voorzitter Marianne Schuurmans. Die krijgt van ons altijd de input mee in de richting van het Veiligheidsberaad. Dus wij mm -hmm. hebben dat van tevoren met alle burgemeesters... de negen burgemeesters in Kennemerland hebben wij overleg met haar. Nou, dan krijgt zij in ieder geval ook de, de visie die wij uitgedragen willen zien... in het Veiligheidsberaad mee. En ze koppelt dat altijd direct terug. Dan krijgen we meteen een kundig overzicht van wat er allemaal besproken is. Mm -hmm. um, en ik, ja, ik ben het met u eens dat uh, gisteren, ik heb de persconferentie gezien... Uh, ik heb nog nooit een persconferentie gezien waar het woord burgemeester zo, zo vaak. Veel, uh, en <laughs> vaak valt. Dat zegt wel iets, dat betekent ook, en dat is natuurlijk wel een beetje de neiging... die vanuit Den Haag nog wel eens ontstaat, dat als het ingewikkeld wordt... dan gooien ze het over de schutting en dan zeggen ze zoek het lokaal maar uit. Terwijl wij juist zeggen nee, wij hebben behoefte aan eenduidige regels. En tegelijkertijd, we bepleiten ook de zaak zoals wij vinden dat die bepleit <tus> moet worden. Oké, okay, nou dat is duidelijk. Um... Ook heel veel werd er genoemd de 25e. Um, verwacht u daar meer openheid van? Dat er meer open mag? Nou ja goed, ik ben, laat ik voorop stellen, bijzonder blij met het feit dat de winkels weer open mogen. Hmm. Het zag er in eerste instantie naar uit dat dat alleen op afspraak mocht. Nou daarvan hadden wij al geconstateerd als burgemeesters in deze regio dat dat heel ingewikkeld wordt. Dus we hebben gezegd, nee, uh, de heldere afspraken... over hoeveel mensen in je zaak, dat je mondkapjes draagt... daar gaan we op handhaven. Mm -hmm. En ja, als iemand voor de deur staat en zegt, ik heb een afspraak... dan heeft hij een afspraak. Ja. Uh, dus ik ben heel blij dat dat er af is... want dat vond ik een hele uh, onmogelijk te handhaven maatregel. Dus dat stuk vrijheid vind ik zeker voor de winkeliers in Zandvoort... Uh, die het echt ongelooflijk zwaar hebben. En dan praat ik over winkeliers die dus niet de essentiële... Um, uh, productenverkoop, zoals dat met een raar woord heet. Um, dus daar ben ik heel blij om. Toch teleurstelling over het feit dat de horeca nog niet meer ruimte krijgt. En ja, uh, ik denk dat wij het onderling ook hier in, uh, in deze regio heel erg over eens zijn. Maar ik denk ook over heel Nederland. Dat wat ons betreft zo snel mogelijk ook die ruimte geboden moet worden. Dus ik hoop oprecht dat... Um, nou, de komende periode zal laten zien dat dat kan. En ik denk ook dat dat voor een heel groot deel aan ons eigen gedrag ligt. Namelijk blijven wij ons gewoon inzetten om het virus zoveel mogelijk te beperken. Um, maar goed, ik ga ervan uit dat dat, uh, dat, dat richting de 25e er goed uitziet. Maar ik heb ook de onzekerheid bij de, minister, de nieuwe minister gisteren gehoord... over dat hij ook zegt, ja, ik heb geen boel waar ik in kan kijken. Nee, nee dat, uh, dat kwam er ook duidelijk uit. Uh, u, u noemt het er zelf al, uh, we moeten ons aan de maatregelen houden. We zien allemaal, uh, u ook... Dat dat steeds minder wordt. Men, men, men is ongeduldig. Men wil graag. Hè. Dat is uh, waar Nederland nu naar snakt. Uh, wel werd er uh, door dezelfde persconferentie en president steeds geroepen. De prioriteit ligt, de 25e, bij de horeca en bij de cultuur. Dus die kan moest toch opdenken. Nou ja, dat, dat, nogmaals, dat hoop ik van harte. Mm -hmm. uh, kijk, we, we, we, we, we hebben gisteren gezien de retail. Waar ik zelf persoonlijk heel erg blij om ben... is dat ook sport en jongeren meer ruimte krijgen. Ik zie het met mijn mm -hmm. eigen kinderen die echt de dood in de pot uh, is het... dat je voortdurend achter zo'n scherm een college moet krijgen. Uh, ze ontmoeten hun medestudenten niet. Ze zitten thuis. Uh, we hebben gisteren ook gezien dat het aantal suïciden... onder jongeren met 15% gestegen is tijdens de lockdowns. Dat is echt heel veel. Dat betekent echt iets. Uh, gisteren ook Bram Bakker in het Harmsdagblad. Dagblad. Die zegt, we missen de twinkle in die eye. We ja. missen de glinstering in de ogen bij de jongen. Dus wat mij betreft moet ook de prioriteit heel sterk liggen... bij het feit dat we gewoon daar ruimte bieden. En ook sporten. We weten allemaal... Dat het, uh, het allerbelangrijkste is om je conditie op peil te houden, om je ook weerbaar te maken tegen uh, ziektes en virussen. Uh, dus ik ben ook op dat punt blij dat daar versoepelingen komen. En nogmaals, wat mij betreft uh, had het nog iets ruimer gekund, maar uh, ja, we hebben te dealen met de dingen die uit Den Haag over komen. De beslissingen worden in Den Haag genomen en dat, uh, dat is wat het is, ondanks allerlei protesten van alle kanten. En men gaat dat afwegen en de 25e gaan we meer horen. U bent natuurlijk van de handhaving. Klopt. Zien wij u vanmiddag handhaven? Nou, wat ik zeg, we hebben afgesproken dat we... Um, gisteren een goed gesprek met de ondernemers gehad. Um, wat ik zeg, we hebben in principe een handhavingslijn. Eerst het gesprek, dan waarschuwen. We gaan vandaag, gaan wij uh, keurig kijken hoe het loopt. We hebben de afspraak, om vijf uur is iedereen ook weer dicht. Uh, als mensen om half zes, zes uur nog dicht zijn... dan gaan we handhaven, en dan is het duidelijk. Um, maar goed, de afspraak is heel helder en ik ben heel blij... Ik heb gisteren met een aantal vertegenwoordigers van de horeca gesproken. Zeer constructief, goed gesprek, prettig met elkaar overleg gehad. Was dat oh ja. even de issue van wel of geen alcohol? Uh, nou, dat betekende dat een aantal terrassen uh, de, niet mee zouden doen naar de actie. We hebben gisteravond nog eventjes kort overleg over gehad. En zegt, oké, okay, met takeaway moet dat ook kunnen. Uh, dus ik hoop oprecht dat het een, een geslaagde actie wordt, uh, eenmalig. En dat we dan uh, zo snel mogelijk ook met deze signalen... ook weer in de richting van Den Haag een kunnen maken. Burgemeester, dank voor het gesprek. En wij gaan u vanmiddag wel uh, zien uh, om te kijken of het uh, allemaal goed loopt. Nou, dat was uh, inderdaad het gesprek van uh, vanmorgen... met uh, burgemeester David Molenburg. Dank aan onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort... Uh, voor uh, inderdaad het beschikbaar stellen van uh, dit uh, interview. Duidelijk verhaal van de burgemeester. Ja, hij zegt, ik moet handhaven, Albert-Jan. Maar uh, ja, ja, hij kan ook natuurlijk gewoon in goed overleg uh, de situatie even aankijken. Hij heeft ook keurig aangegeven van nee, we gaan kijken hoe het loopt en we hebben duidelijke afspraken gemaakt. En hij, hij, hij zei het uiteindelijk niet goed, als ze om 6 uur nog dicht zijn, dan gaan we handhaven. Ja, dus, nou ja, half 6, nee, zei hij dus, al. Dus, dus, 6 uur, maar goed, uh, nee, als ze dan nog open zijn, dan wordt er gehandhaafd. Maar uh, ik ga ervan uit dat, uh, dat ze een goed gesprek hebben gehad, wat de burgemeester ook aangeeft. En dat ze dus ook zo sportief zijn om om vijf uur gewoon weer dicht te gaan. Nou, we vragen het zo meteen even aan Ron. Kwart over drie vragen we het aan Ron wat hij doet. En als hij nog open blijft, dan kunnen we ook nog even een biertje Ja, halen. nou ja. Ron, als je dit hoort. <laughs> ja. Oh nee, dan krijgen we de burgemeester uh, in één keer die uh, langskomt. Laten we dat uh, maar niet doen. Nee. Maar weet je wat het gewoon is, uh, Albert-Jan? Het hele probleem is gewoon het duurt te lang.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 Ja, daar zijn we weer, Albertjan. Uh, even kijken hoor, we hebben nog een klein beetje tijd over. Dus nee, heb, nog, heb jij nog een uh, berichtje ja, voor ja, ons? Ik heb, ik heb nog een goed bericht voor de, voor de ondernemers. Oké. Okay. Want uh, ondernemers kunnen uh, de subsidie aanvragen voor gemaakte kosten... voor het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs. Sinds 25 september of 6 november 2021 was hij verplicht om gasten te controleren op een geldig corona toegangsbewijs, een zogenaamde CTB. En de ondernemers hebben wellicht extra kosten gemaakt om deze maatregel naar behoren te kunnen uitvoeren. Het college van Zandvoort stelt 115.000 115 euro als subsidie ter beschikking aan organisaties en ondernemingen die extra personele en of materiële kosten hebben gemaakt voor het uitvoeren van de controle op het coronatoegangsbewijs. In de periode van 22 september uh, 2021 tot 19 december 2021. En aanvragen kunnen online worden ingediend uh, vanaf jongstleden 12 januari tot en met 25 januari. Ik ga voor meer informatie even naar de website van de gemeente Zandvoort. Want wie weet komt u daarvoor in aanmerking. Nou, in ieder geval uh, goed nieuws dus voor uh, de ondernemers. Minder goed nieuws uh, was er net voor ons met uh, Davine Michel en het duurt te lang. Want uh, wat is die single kort trouwens? Ja, ja, het duurt ook te lang. Uh, te het duurt, duurt veel te kort eigenlijk <laughs> die plaat, maar goed. We gaan op naar het nieuws en weer uh, van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen tot zometeen.